Mariel Hageman met het NOS Journaal. De A12 is dicht tussen Veenendaal en Maarsbergen vanwege een bermbrand bij Woudenberg. Ook het treinverkeer ligt daar stil, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De brand ontstond rond 6 uur en sloeg via het ecoduct over naar de andere kant van de A12. In Schravenland bij Hilversum woedde een grote brand in een bedrijfspand. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert uitgestuurd. Omwonenden werd aangeraden ramen en deuren dicht te doen. Ook riep de brandweer ramptoeristen op uit de buurt te blijven. Op het vliegveld van München zijn zo'n 200 vluchten geschrapt... nadat een vrouw langs de veiligheidscontrole was geglipt. Twee terminals werden ontruimd, maar de vrouw is nog altijd niet gevonden veiligheidspersoneel dacht dat er iets mis was met haar handbagage. Even later bleek dat ze toch langs de controle was gekomen. De handbagage had ze achtergelaten. De twee terminals werden na zeven uur weer vrijgegeven zonder dat de vrouw is gevonden. In Griekenland is vandaag het eerste slachtoffer begraven van de bosbranden.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 Oh jeetje, er viel gewoon zomaar wat uit de lucht. Is dat de tweede van de Euro Breakdown? Ja, dat is het zeker. Dat was mijn stem. Oh. Ja, die is gebarsten inderdaad. Ja. Ja. Gloeiende, gloeiende. Hé, hey, we gaan er gelijk van start. Want Fennity uh, heeft een, uh, een tip uh, mogen insturen deze week. Ja. Fanny, uh, oh. ja, kun jij wat vertellen over het nummer... voordat ik hem er, erin gooi? Uh? Uh, het is zo'n lekkere nummer die heerlijk blijft hangen. Oké. Okay. Dus wij staan aan het einde van de avond... staan wij allemaal uh, mm. aan het hangen. Ja. We gaan hem gewoon draaien. Ja. Wiggle. <laughs> <Zoekt op> Jason <laughs> Rulo. Heerlijk hey, Oh ja. Yeah, oh ja. Yeah. Say something to her. High ladder. <laughs> I got one question. How'd you fit all that in them jeans? <laughs> you know what to do with that big fat butt?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 Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, I'll you that don't Tired of working at nine to five. Well, oh, baby, let me come and change your life. Hot damn it. Your booty like two planets. Go ahead and go ham sandwich Ooh. Whoa, I, I can't stand it Cause you know what to do with that big fat butt oh, yeah. Viggle, Wiggle, wiggle, Viggle, wiggle Wiggle, Viggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Shake it, shake it, girl Just a little bit of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 Wiggle wiggle, wiggle, wiggle wiggle, wiggle wiggle wiggle, wiggle wiggle, Shake it, shake it girl. Just a wiggle wiggle, wiggle wiggle. Vanity had het er al over dat een tip echt moet blijven hangen. En dat, dat is zeker gebeurd. Ik denk dat wij inderdaad aan het einde van de avond allemaal wiggle wiggle wiggle staan. Dus ja, dat was in ieder geval de tip van Vanity. <laughs> ik, eh, ik heb het in ieder geval, ik heb het niet gemist Maar voor de mensen die op de camera's hebben meegekeken Schaam je <laughs> Oh mijn uh, god <laughs> Ik heb geen idee wat aan de hand is nee. ja, ja, dat, Weet je wat, we gaan gelijk door Want anders <laughs> we blijven we blijven er hangen Ik heb voor een wat exotische tintje heb ik gekozen Dat is uh, van uh, MC Canvino en uh, Two Chains En dat is uh, Hola, Hola e Chains. Explosia Of Ciao, of in ieder geval de remix Soepel. En die kom ik van de week tegen dus in de remixlijst die ik dus twee weken terug heb gedraaid. En ik vond hem wel heel fijn. Dus we gaan gewoon beginnen. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk. Com as amigas. Olha explosão. Badabum. Lingerie filled on the room. Spoot off the feet like a foot. See you tryna fit in and they no room no. She want a selfie I took the selfie no. You trying to get rich, I'm tryna get wealthy Aim for the stars Expensive cars, ride over Mars Playing with guitars no. This is the sound I Travel the globe, I'm back and behold, I'm inside their soul. Outside the lot, I call all the shots. I'm balling, you not, the ball in my court. I turned up the torque, I'm going real fast. I'm hand on the ass, Brazilian with the wag. Team Bossa Nova, coming Casanova, coming Casanova. Dale, de Brasil mundo entero, en la que se nota Toqueuilemos funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, E funk, que quase amiga essa novinha é terrorista é especialista Olha o que ela faz no baile funk quase amiga Olha o que ela faz no baile funk quase amiga Olha esposa no chão quando ela mexe ca bunda no chão quando ela joga ca bunda no chão quando ela sai e o bunda no chão chão chão chão chão te trajo un ritmo que te gusta baila que baila que baila funk te le pegaito hasta abajo yeah. Fresh, like, just hopped out the Check, room. Talk, jet fuel, um, running on fumes. Six dicks coming soon, Bat boy like loon. I'm in Holland, the on opium balloons. I'm up, but up to the club, bring the 26. My dime, every time I step out, every six comes. Baby girl, bring your sister in your mind. I'm a 3D, I'm a national dime. Dale, de Brasil to el mundo entero. ¿Quién en es la que se nota primero? ¿Por bailamos Funky, funky, funky, funky, funky, funky. Dale, de Brasil pa'l mundo entero. Quien is la que se anota primero? Pa' que bailemos funky, funky, funky, funky, funky. funky.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 Ja, dat waren de tips. We hebben er in totaal vier op een rij gehad. En dan heel even terug naar het begin. Want uh, Patrick heeft een eerste tip meegegeven. Dat is Temperature, Sean Paul. En de tweede tip was van Quinten. Side Effects, The Chainsmokers en Wiggle van Vanity. Die deze week haar debuut Weet -weet? maakt van Snoop Dogg en Jason Derulo. En ja, en de laatste van mij, dat was een beetje een zomerstintje. Past ook wel een beetje bij het weer. Dat is wel goed Oeh, Ja, Lekker. Zo hoort het, zo hoort het. We hadden nog wat beloofd. hè, Quinten? Of hadden ja. we dat niet beloofd? Dat klopt. Ja. ja jij, jij bent helemaal gek van Taylor Swift, hè? Stiekem, stiekem. Echt waar? Nee. Nee. Wauw. E, Taylor Swift is uh, onder andere heel veel nieuws geweest eigenlijk de laatste tijd. Uh, heeft uh, stalkers gehad, heeft aanklachten uh, en carrières verwoest. En uh, nou heeft ze wat nieuws. Want Teleswift die registreert dus kattennamen. En hoe dat is werk gaat ga ik dus nu vertellen. Taylor Swift heeft de namen van haar katten laten registreren voor de verschillende toekomstige activiteiten. De 28-jarige zangeres heeft haar katten Olivia Benson en Dr. Meredith Grey. Oké. Dit is punt 1. Ja, via haar social media heeft ze dat, dus, uh, dat was al geregeld. En een plek via de website van Swift heeft, uh, zijn, ja, zijn dus ook al items te kopen van de beeldenis van haar huisdieren. En bij het Amerikaanse merkubureau heeft ze nu officieel het merk Meredith Olivia Switch uh, laten registreren. Waarmee zij de toekomstige artikelen in de categorieën van tassen, kleding en sieraden dus mag gaan uitbrengen. En ook kan de zangeres dus uh, ja, de namen volgens TMZ in de toekomst gebruiken voor muzikale releases. Punt 2. Ja, <laughs> Punt 2, en dat is wel, wel wat leuk als je een beetje van, van, uh, een beetje van de geeky side bent. De katten van Taylor hebben ook een uh, gastrol gehad in de Deadpool 2 film... waar uh, uh, Ryan Reynolds een uh, shirt draagt met een uh, afbeelding van katten... en de tekst Olivia en Meredith Best Friends Forever. En uh, ja, dat uh, heeft de Taylor dus weer voor elkaar gekregen. Dat was weer genoeg, Taylor Swift. Kut, gewoon weer door. Oh wow. Dat was gewoon... Uh, Iedere keer als je nu Taylor Swift hoort, dan moet je eigenlijk gewoon aan het volgende moet je dan gewoon denken... Precies dat is. Maar ja, kijk, kijk even op die foto. Die kat ziet er wel echt lief uit. Ja, hij is wel fijn. Ah, ja, die kat wel. Ja, maar ik, ik, ik zie die foto en ik denk: dit is een Aziatische kat. Kijk naar ja. die ogen. Is het een Aziatische kat? Nee, nee, nee, maar dat zie je toch? Ja. Oh, uh, jongen, hij is dan wel Nee, want Azi Aziaten zijn altijd dik. No no no, no, no, no, no. Nee, nee, nee. Dat is nooit zo. Oh, oh, oh, oh. Laten we doorgaan. Laten we gewoon doorgaan. Hey, we gaan om uh, half negen de nummer 20 tot en met 10 gaan we onthullen. En daarna gaan wij beginnen met het beruchte vragen Je moet het maar weten. En uh, we hebben net al even getest uh, wie de plankenkoorts heeft. Uh, Vanity schijnt daar eentje van te zijn. Die schijnt wel een beetje, uh, beetje bang te wezen. Ja. Ja. ja. Maar stel je nou voor dat je wint. Huh? Ga ik het vreugde cool eens doen? Ga ja, ja, oh. wie, gaat dat, wie gaat dat filmen? Niemand. Het zou wel cool zijn als je wint. Ik denk het wel. Nou, dat ja. zou het zeker zijn. En dan, dan heb je toch wel Quinten is toch wel de ongeslagen uh, quizmaster eigenlijk uh, van de. Je moet het niet beter maken landen. omdat het is. Ja. <laughs> nou ja, je, je, je, je wint toch iedere keer weer. En ja, hoe pet ik het voor elkaar krijg, komt, omdat, toch omdat die laatste fouten je... hebben, dat vind ik toch wel knap. Dat is ja. omdat Patrick er is, zeg maar. We hebben ook <laughs> hey, dat is ook man. We hebben toch ook bouwen gehad. En uh, ja. sport. Ja, dat, dat, dat, dat was echt. Zo. Maar luister, dat waren ook vragen waarbij het op een gegeven moment ook multiple gok werd. Ja. ja, en dan moet je gewoon gelukkig. onmogelijke vraag die niemand kan weten ook gewoon. Zeg, de man die heel graag zelf de categorie wil uitkiezen. Daarom wil ja, het ook, je moeder maar, maar weten. Maar, nou, laat maar. Het is oh, een oh. nog zaak, dit. Ja. N niemand neemt hem me meer mee serieus. Nee, dat klopt. Heb je je stem gehoord? <lacht> nou ja. Ik weet wel wie jou serieus genomen heeft gisteren. Dat, <lacht> <lacht> dat, dat oh, weet ik wel. Uh. Oh. Maar waarom zeg jij dat dan? Nou ja, dat is grover geweest <lacht> toch? Daar waren we al oh. over uit. <lacht> Want uh, ja, ik heb heel veel nummers eigenlijk speciaal voor jou gedraaid. En Grover, oh ja. Grover heeft een plaatje aangevraagd. Nou, hij vond dat dit nummer wel goed bij Apaster is. Dus van uh, Louter uh, Luxury en uh, uh, Brando, Body. Oh. <laughs> Baby, don't make a sound. 2 am on low, gotta keep it down. Don't wait around for a second now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the 6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 I am not losing all my innocence. I am not losing all my innocence. I in am my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 zei vorige week al. Als je hem een klein beetje naar de achtergrond toe zet. En dan moet je eigenlijk bedenken dat je dan... op het strand zit. Mango's, skyline, maakt niet uit. Drankje je je handen. Zons, op, zons, zons opgang, zons ondergang. En dan gewoon... <lacht> lekker genieten. Genieten. En ik zie... Quintus hier kijken. Zo. Zo, <laughs> so de you. Ai, ai, ai. Ja, we hebben wat... Uh, tussendoor even wat gekregen, want... Um, er is dus uh, best wel een, een crash geweest, uh, hoor ja, ik net. Ja, ik zit kijken. Echt zonde van die lambo <laughs> Vertel er eens even wat over. Nou, ben je toch aan het kijken, mee. Ik zie hier uh, even kijken, waar is dit? Spa. Sander, vertel even welke race het is. Over welke race hebben we het? De Lamborghini Super Trophy op Spa van Zo. Ja, en daar zijn Marshalls en, uh, en een coureur zwaar gewond geraakt. Vier. Wow. Terwijl een lambo de muur rijdt. Wauw. Dat is uh, wel, uh, De bestuurder en de marshals werden voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Dus dat, uh, we weten het niet. Nou ja, rest dus, uh, is ook zonde van die mooie auto. Uh, wel heel zonde. Ja. ja. Dus ja, heel erg zonde. zonde. Alleen zonde van die auto's ook gewoon. Ja, Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Die, die mensen zijn vervangbaar. Die auto, ja. dat kost geld. <laughs> ja, je kan het eigenlijk <laughs> niet maken. Je kan het eigenlijk Weet je niet hoe maken. lang het duurt om zo'n landbouw te maken? Heel lang. Het duurt heel lang om zo'n landbouw te maken. Zeer, zeer. Ja. We hebben echt uh, Dit is echt een goede jingle. Ja, het ja, is echt een uh, prima jingle Ik hem lekker doorheen te drukken. We hebben eigenlijk geen nieuws meer. Uh, we hebben niks. niks we hebben helemaal niks Niks Jawel, interessants joh. meer. Nee. nee. Zullen we al, zal ik de categorie alvast onthullen voor de mensen die het nog niet weten? Ja. Nee. We al, voor weten? ja, doe dat. We gaan toch wel deze keer weer voor de categorie muziek? Uh. Ja. Nou, ja. Wat, wat ben je toch origineel? Man. Ja, hey, eh. Luister, jullie uh, moeten hier wel iedere week weer doorheen bettelen. Ja. Het wordt elke keer wel weer spannend. Ja, dat zeker. Ja, ja. Oh, ja zeker. Maar dat mag allemaal. Dat mag allemaal. En dat kan ook gewoon. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, uh. Was je bang? Gingen we naartoe? I ain't no white boy. I ain't got shot. <laughs> we zijn wel echt aan het opvullen. We lopen hier gewoon met één case in the back. Uh, <laughs> In de tussentijd gaan wij lekker door naar de volgende plaat. We komen straks uh, natuurlijk om uh, half negen weer bij jullie terug. Uh, Ik heb voor jullie klaarstaan uh, Remind Me To Forget van Kaigo en Miguel. En dan gaan we straks eens even kijken wie je moet het maar weten gaat winnen. Deze week. Mm. And all the greatest loves Ending violence Is tearing up my voice Left in silence Baby, it hit so hard Holding on to my chest Maybe you left your mark Reminding me to forget your love. Keep reminding me, oh, to you forget your love.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 Ja, en hij komt langzaam aangestommeld. Ik hoor wat, uh, wat stommel op de trap. Quentin hoor jij het ook? Ja, ja, ja, ik hoor. Horen het. jullie het? Ik hoor het ook. Volgens mij. Uh, oh, daar is ik gezonder dan falafel <laughs> Ey joh, die shit this is zo verslavend, yeah. En ik ben live in de house vanavond, yeah hij breekt de records, hij spint die platen, dropt die tracks. Dat was gewoon MC verlaffeld door je speakers zijn vriend. Het Ootje. Uh. <laughs> heerlijk. Ja, jongens, dat was hem. Heerlijk, heerlijk. Hey, we gaan beginnen, jongens. Uh, de nummer 20, Born To Be Yours, Kygo. Op plek 19 hebben we Dancing Alone, Axwell Ingrosso. En op plek 18, Sigala met Lullaby. Op plek 17 hebben we Let Me Live van Marie and Mr. Easy en Rudy Mantle. En No Tears Left To Cry, Ariana Grande. We moeten doen met plek 16 deze week. Loud Luxury speciaal voor Patrick met Body. Dat is op plek 15. En Ultimate Edit Disclosure vind je op 14. Op plek 13 heb je natuurlijk net ook nog voorbij horen komen... Remind Me To Forget van Kygo. En Therapy hoorde je als laatste van Armin van Buren Heeft plek 12 deze week bemachtigd. Op plek 11 hebben we Whenever. Dat is van Conan Mayard en Criss Cross Amsterdam. En op plek 10 gaan we natuurlijk nu naar Luisteren. Panic Room. En daarna gaan we door naar Je Moet Het Maar Weten. Wie gaat er met die felbegeerde prijs vandoor? En dit klinkt een beetje als Fred, hè? Ja, echt ook. Wie gaat er deze week met deze prijs van door? Dit was Mike van Entertainment for You. Sorry, Fred. En zoetje mijn boy. <laughs> <laughs> Jongens, we gaan ons voorbereiden. We gaan eerst even door even naar Panic Room. En dan gaan we daarna door naar het velbegeerde spel. Je moet het maar weten. Vanity, Patrick en Quinten. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Artiestennaam Camel Pat. En Aura. Ik heb er toch een artiestennaam voor jou Mike. Vertel jongen. Nee ik mag het niet zeggen over de radio. Oh, oh oké. Okay. Nou, nou dat niet. Maar ik Jongens, zal het zo vertel. We gaan beginnen. Ik ga de spelregels uitleggen. Want je moet het maar weten. Uh, we gaan van start. die even voor jou. En uh, ja, voor de mensen die het uh, spel nog niet eerder hebben gespeeld. Kan ik me haast niet voorstellen. Uh, het spel heet Je Moet Het Maar Weten. En dan stel ik inderdaad een aantal vragen. Ja, die, die kunnen uit iedere hoek komen. En Deze komen uit de hoek muziek. En eh, nee, ze zijn niet makkelijk. Maar je moet het echt maar weten. Het moet maar in je opkomen. Oké. Okay. Als je het antwoord goed hebt, dan hoor je dit. Heb je het antwoord fout? Die. En euh, als we naar de laatste vraag gaan, en in ieder geval als we een extra vraag nodig hebben, als de stand ja, gelijk is, dan openen we eigenlijk de laatste vraag eigenlijk altijd zo. Dan gaan we naar de laatste vraag. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want ik eh, eh, heb ze klaarstaan. En als je het antwoord weet, zo snel mogelijk je hand omhoog steken. Oh, ja. Yeah. Oh, yeah. Ja. We gaan beginnen, jongens. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Nee, en eh, nee. we gaan beginnen met een, met een snelle. Dit is even een snelle ronde. En eh, eens even kijken. Dat is... Uh, ja. Uh, geef uh, mij uh, de titel van het eerste nummer van Kabouter Plop. O, die. Oh. Oh ja, Vanity, dat was heel snel. Ik ben Kabouter Plop. Ah. Nee. Ah, nee ja, ja, ja, ik ben Kabouter Plop, ingevuld door Vanity. Gewoon een Kabouterdans, toch? Kabouterdans ingevuld door uh, Patrick. Welkom <lacht> nou, in Plop zal altijd zo, wat zal het zijn? <lacht> <lacht> nou, jullie hebben het allemaal fout. Yeah. <lacht> Want het is eigenlijk heel simpel. Het Ploplied. Nou... Oh. Ja. Nou, dan vind ik dat ik die half punt verdient. Omdat het ja, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat gaan nou, we gaan zeker we niet beginnen. doen. Dat gaan we zeker niet doen. Dit was de eerste vraag, dus uh, dit was even, even voor de snelle. Um, we gaan beginnen. Veel reggae-muzikanten hangen een uh, geloof aan dat zegt dat ze ooit naar het beloofde land Ethiopië terug zullen gaan. Uh, hoe heten de aanhangers van dat geloof? <lacht> <lacht> <lacht> uh, <lacht> Jongens, ik moet een antwoord hebben. Oké, hint. Ja, Buffalo Soldier is het enige hint die ik aangegeven Wat heb ik nou Ja. Kan iemand hier wat mee. Harry Krishna? Harry Krishna, eigen voor Patrick. Fanny Quinton. Dit is nou nooit gebeurd. Moet ik nou een bepaald geloof op noemen of zo? Nee, je hoeft geen geloof op te noemen. Maar het is een bepaald persoon. Het is iemand die. Oh, Bob Marley. Nou ja, hij heeft dreadlocks. Ja, Bob Marley. Oh. Je, had, je bent heel close, Bob Marley en. Maar hij heeft, het wel, hij heeft wel een antwoord gegeven. Ja, hij heeft Bob, ja, jij Bob Marley heb je gegeven, Fennedy. Echt geen oh. idee. Nee, dit is nee, dat nee, er nooit gebeurd. Jullie zitten zo ontiegelijk dichtbij. Nee, Marley. Denk nee, je? maar ja, hoe heet de aanhangers? Wat, dat, dat zijn de Rasta's, jongens. Dat zijn oh, oh maar serieus? Stel gewoon. Wauw. De nee, wow. dit, dit, dit, dit zijn vragen. Ja, ja, je, je moet het maar weten. Nou, Mike, deze week ben je echt slecht bezig. Nee, helemaal niet. Jullie, ja, je bent, ga, je bent een slechte quizmaster. Ga alsjeblieft mijn studio uit. Ja. Maar die microfoon die kan ook nog gewoon uit. Dat is, dat is helemaal geen. En dan verlies je automatisch. <laughs> nee, maar dit, dit zijn serieus. vragen, jongens. Ik, is, zal ik het, Zal ik kijken of ik het makkelijker maak? Ja, ja. Dus um, we hebben nu ja. dus de laatste vraag. Nou ja, de laatste vraag en ook wellicht gelijk voor de winst. Weet jullie het niet? Dan ga ik nog één bonusvraag stellen en is het klaar. <laughs> Je Mel kent de Mel nah. Mike. We gaan een multiple gok maken, sowieso. Um, was, uh, ja, wat, uh, wat voor uh, componist uh, was Mozart? Van welke, waar kwam Mozart vandaan? En dan hebben we het over... Uh, A, was hij een, een Duitse componist? B, was hij een Belgische componist? C, was hij een Zwitserse componist? Of uh, was hij van Oostenrijkse komaf? En dat is nummer D... Ik Gok D. Ja, Gok D. Ik zeg A. Jij zegt. Pa. Zwitser's. Zwitser's. Oh, ja. Oké. Okay. Okay, dus we hebben nu... maar schoenen. Ja, waar was, waar was die dan? Ja, ja ik, uh, <lacht> ik kon hem er even niet tussen passen, want anders zou die te makkelijk worden. Maar uh, ja, Quinten. Uh, <lacht> even... Easy. Antwoord D inderdaad, ja. <lacht> we, we, durf je nog één ronde te verdedigen? Of niet? Nee, natuurlijk. Want we niet. hebben. We nee, we wel, nee, wel. Want dan moet je automatisch wel. nog een ronde. Doen. Nee. We doen. kunnen nog één ronde doen. Ja, maar ja. dan moet je nog een ronde doen. Dan nog twee rondes dus. Nee, maar dat gaan we niet doen. Nee, durf je nee. het niet? Nee, wel. Ik heb gewonnen. Nee. nee. Durf je het niet? Nee, ik nee. ga het niet doen. Jij ja, gaat het niet doen? Waarom zou, ik, nou, waarom weet je zou wat? ik het moeilijk doen als het makkelijk kan? Dan gaan we voor de poedelprijs. Ik ga nog één vraag aan jullie stellen. En, uh, het, kan nog, het kan nog gelijk worden dus één en De nummer twee moet nog besloten worden. De nummer twee moet nog besloten worden. De nummer drie, daar gaan we dus zo snel mogelijk achter komen. Jongens, we gaan naar de laatste vraag toe. Ja. Heel goed. Dan gaan we. Met wie vormde Tina Turner vroeger een echtelijk en zingend paar? Kre Krekelgeluid. Dit is toch niet waar jongens? Wat Ik heb het stand. Ik en namen gaan niet samen. Ja, maar het rijmt daar. Daarom. Tien. Tina Turner. Oh. Multiple Ja, door ja. schoenen of zo. Oké. Okay. Drie schoenen heen. Oké. Okay. We gaan een multiple gok maken. En dat is ook de laatste vraag om dus de tweede plaats en de poederprijs dus te beslissen. Um, nog één keer. Um, uh, met wie vormde Tina Turner vroeger een echtelijk en zingend paar? Uh, was dat uh, A. Mike. B. Quinten. C. Schoenen. D. Ike. Ja, Patrick was als eerste. Patrick was als eerste deze keer. Wat de fuck, maar wat zei als laatste? Oh, je weet het niet. Ja, dat zei als laatste. Ja, ik zei B. Ja, en daarna zei ja, ja. Ja, het, je... Ja, moet, dan moet je goed luisteren. Ja, het is, het is, uh, ja dat, dan moet je heel goed luisteren. Ik moet streng zijn. Holy fuck. Ja, je hebt, nou al, je hebt het nou al Zeg. Ja, dan, dan ga je... Oh, kut. Ga maar gewoon verschoenen, joh. Ga ja, maar gewoon verschoenen. Ik... Doe het nou maar gewoon. D. D. Okay, okay. Jij gaat voor D? A. Jij gaat voor A? Ja. Ja? Oh, Wauw. Ik, ik voel me echt, uh, echt gewoon verkeerd. Maar. Uh, <laughs> <laughs> dit teuntje ken ik niet. Nee, jij niet. Nee, maar <laughs> Patrick, uh, <laughs> Patrick is het verwaard. Patrick, jij pakt het bij de Oh shit! Uh, <laughs> ja, sorry, sorry. Het kon en niet Quinn en, en niet Mike zijn. Het is <laughs> Nou, ik niet. had nog wel uiteindelijk verwacht, zeg maar. Van alles is het wel maar, Mike. Maar wat was het antwoord D eigenlijk? Mike. Antwoord D was Ike. Ike. Oké. Okay. Ja, nou, zeg maar niks meer, Nee, <laughs> dat is jongen, jongen. Oh oh oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, Dus ja, Quinten, je bent uh, nog steeds. Uh, ja, gewoon de uh, challenge. de ja, champion. Hoeveelste keer is dit al? Ik denk is... dat ik niet eens meer wil tellen eigenlijk. <laughs> Alles terugluisteren. Oh, oh, oh, oh. Hey, We gaan een, een plaatje draaien van, uh, ja, van Nederlandse bodem. Nee, nee. Oh shit, nee. eindelijk in mijn. Het nou ja, is niet in jouw comfortzone. Oh. Dit is uh, van, van Esco is dit. En Hansie. Nee. <laughs> wil je hem niet dan? Ik wil. Ik, oh, ik doe het. Ik doe hoor het Esco. Gewoon. Ik zeg nee. En we, we hebben, dit, ik heb deze plaat nog nooit eerder gedraaid. We je eigenlijk bijna helemaal geen Nederlandse nummers hier. Maar hij komt dus voor in de lijst. En dan, dan moeten we dus wat, uh, ja, wat uh, toegevelijker zijn. Juist. Dus dat je je hoort het ik, ik ben trots op je. Ja. Dit is onzin. Dit is, jou, dit is voor jou Patrick. Kusje. Helemaal voor jou. Hey meisje. Beats by Esco. Is meer dan hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken Ey oh, ey oh meisje Vanuit de verte kan ik jou al zien verschijnen Ey oh, ik voel die vibe, ik voel die pas bij jou Ik wil even weg van alles, maar dan weg met jou Ik ben gekomen uit de jungle, baby girl, ik ben een valk, Maar toch wil je bij me blijven, die katten laten me koud Ey oh, ey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 tell No, no heel toepasselijk naar de nummer 1 toe. Uh -huh. ja, het is hem natuurlijk weer niet. Dus uh, ja, maar het is wel tijd, hè, jongens. De vulling. Yes, we gaan naar de nummer 10 beginnen. En dan gaan we naar de nummer 1 toewerken. Nummer 10 hadden we Panic Room van Aura en Camel Fat. En op plek 9 hebben we Ocean featuring Kelly. De Martin Garrix Flames met David Guetta staat op plek 8 deze week. En hey, meisje Esco, hoorde je natuurlijk ook net voorbij komen op plek 7. I Could Be Wrong, Lucas en Steve op plek 6. En Solo, Demi Lovato de en Clean Bandit moet het met plek 5 doen deze week. Dora Dora, Daddy Yankee op plek 4. En Long Way Down van W&W op plek 3. Jackie Jan Chesto staat op 2. En voor de mensen die al een beetje hebben opgelet. Ja, het is een plaat die eigenlijk al best wel gedraaid wordt. Dus ja, dat hij op nummer 1 staat, nog steeds, is eigenlijk niet zo raar. En dan heb ik het over niemand anders dan... Ja, dat is eigenlijk Quinten nummer eigenlijk, is dat. Als Quinten jou één kusje geeft, ben je helemaal verliefd. Oh, <laughs> nog winter of niet? Zeker waar. Ik heb nog een leuk verhaal voor jou straks. Oh, jezus. Nou, we gaan Quintus één kusje-nummer luisteren. <laughs> en dan gaan we het verhaal nummer luisteren. <hums> Ja, nog steeds op nummer 1, One Kiss, Dua Lipa, Calvin Harris. Ja, de hero breakdown. <lacht> Wauw, de kast van Star Trek is net binnenkomen lopen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja jongens, we zijn alweer bijna aan het einde. Fanny, heeft hebt debuut gemaakt dit programma. Ja. Kerst Helemaal gemaakt is met, de, met de sfeer van, je moet het maar weten, de onverbiddelijke scheidsrechter die, die daarbij zit natuurlijk. Dat was best wel teleurstellend hier. Ja, ik uh, uh, slechte, uh, slechte showmaster. Ja, nou ja, showmaster, dit is gewoon... Ja, luister, moet ik grover bellen? Kan die de vragen voor jou beantwoorden de volgende keer? Uh, als je het zelf mag inspreken wel. Ja, dat wel. Uh. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. Dus ja, we zijn alweer aan het einde eigenlijk gekomen. Van uh, ja, fantastisch eerste debuut. Ja. Wat vond ja. je ervan? Ja. De twee uur zijn snel voorbij gegaan natuurlijk. Ja, het ging behoorlijk snel. Ik vond het heel gezellig. Kijk, en uh, is, is het voor herhaling vatbaar? Denk jij dat jij nog een keer durft te komen? Natuurlijk. Kan je de jongens ook aan bij de volgende keer? Van, je moet het maar weten. Ik ga zo'n partij aanpakken. Oké. Wauw, Peter. Wauw, gewoon. Wauw. Ik vind het wel leuk dat ze het naar de zin heeft gehad. En dan heeft in ieder geval één iemand het naar zijn zin gehad. Oh. Ja, nee, dat is goed. Spreek voor jezelf. Dat doe uh, ik ook. Quinten heeft dus bij deze zijn ontslag aangeboden. Uh, hey. uh, de microfoon uh, gaat langzaam uh, op zwart. Wow, wat een rust. Nah, we, zouden, we, zouden niet, we zouden niet zonder hem kunnen. We hebben altijd wel een beetje een, een rasoptimist nodig. En dat is Quint, Quinten ten voeten uit. Onze rasoptimist. Absoluut. Heerlijk. Heerlijk. Okay. Dus ja jongens, het einde van het programma nadert. Ja. En uh, dat betekent maar één ding. Hoe gaan jullie, uh, wat gaan jullie vanavond allemaal nog doen? Want we hebben natuurlijk het weekend al een beetje besproken. Ik, ik ben straks gewoon diloon. Ja, ja ik moest aan het arbeid, hè. Arbeiden, ja. Ja. Ja. Wat gaan jullie allemaal doen vanavond? Naar de kloten. Naar de De, hè? de ah, waarschijnlijk ja. de biertrein. Ja, ik ga e eten en mijn bed in, denk ik. Ik Eet help je wel, hoor. Ik help je wel, ja. <laughs> Vooruit maar. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Een, een, beetje, een beetje rust. Een beetje rust. Ik, ja, ik hoor rookwolken. ik hoor ze. <laughs> ik hoor ze Oké. Okay. Anders dan maar ik, hoor ook, ik hoor ook Tim hoor ik ergens aankomen, volgens mij. Die komt straks uh, komt die, uh, hier uh, de boel verbouwen. Uh, die hoor je wel aankomen, ja. Ja, zeker, man. Zeker, man. Dus ja. ja. Ah. Zullen we hem toch nog eens een keer gebruiken? Ja, ik, ik miste hem al. Ja, je ja miste een hem al beetje met. wel, hè? Ja, wel, hè? Wel. Heerlijk, heerlijk. Netjes. Ja, volgende week, uh, ja. Zij, wie, wie is er eigenlijk allemaal vond ik? Ik ben er. Ik wat ben er Ik ben er ik niet zo. bij. Ja, wat ja, wel? Ik ook. Wat? Nou, het Zit top. op een festival. Heb je hebt je de debuut gemaakt en die tweede... Wat? Nah. <laughs> wat is nou belangrijk? Nah. Een festival of de radio? Een festival. Nee, nee. Kan nee, nee. je nog wilde oh. dingen doen? Hm? Uh. Nou, nah, ja, ze Het is vooral uh, een... uh, feesten, drinken, eten. Vooral drinken. Uh, Ook nog andere drinken. Een soort van slapen? Oh. oh, Nee, dat heb je niet nodig. Jongens, <lacht> volgens mij willen ze wat zeggen. <lacht> Shhh. Shhh. <lacht>